De Radio 1 sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Polen, Rusland en die outcome. Wat een geweldige goal van de aanvoerder van de Polen. Het is gelijk geworden. Blazikowski is te maken van het doelpunt. Een man met een enorm verhaal. Maar dat later. Het is 1-1 geworden bij Polen-Rusland. En we hebben straks de uitslag van de spannende quiz tijd voor tijd. Eerst het nieuws met Doron Megen.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 Bij een trambotsing in het Duitse Essen zijn zeker 28 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een tram met volle vaart inreed... op twee trams die stil stonden bij een halte. Waardoor dat gebeurde is onduidelijk. Van de 28 gewonden in Essen zijn er drie zwaar gewond... maar ze zijn niet in levensgevaar. De Tunesische regering heeft in acht steden een avondklok ingesteld... om nieuwe rellen te voorkomen. Gisteravond braken op verschillende plaatsen gevechten uit... tussen orthodoxe moslims en de oproerpolitie. Aanleiding is een kunstexpositie waar werken te zien zijn... die de islam zouden beledigen...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 Zouden ongeveer 10 mensen gewond zijn geraakt. En zeker 56 Poolse en Russische voetbalfans zijn opgepakt. De Nederlandse tennister Richelle Hogenkamp heeft bij haar debuut op een WTA-toernooi meteen voor een verrassing gezorgd. Ze versloeg in het Oostenrijkse Bad Gastein de nummer 1 van de plaatsingslijst. De Duitse Julia Gurgess. Hogenkamp is de nummer 211 van de wereld. Gurgess staat 25e op de lijst. Hogenkamp versloeg de Duitse in drie sets. 3-6, 6-3 en 6-3. Het weer nog. Vanavond veel bewolking met in het Zuidoosten wat buien. Morgen grotendeels droog met af en toe zon. Wordt dan ongeveer 17 graden. Donderdag ongeveer hetzelfde. Daarna een paar graden warmer, maar wel meer kans op neerslag. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Bent u IT'er of computergebruiker? En zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. Computerboek.nl. Compleet en snel.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 Hoe zou het zijn met voetbalvrouw Daisy, de vriendin van Oranje Doelman, Michel Vorm? En we vullen de top 5 van sport zonder En Herman van der Zand. Ja. Eerst naar Polen, Rusland. Wat een beauty, Andy. Ja, het was een hele mooie Jacob Blasikowski. Toen hij 11 was, werd zijn moeder vermoord door zijn vader. Wilde nooit meer iets met zijn vader te maken hebben. En uh, toen kort geleden zijn vader overleed, is hij met dit verhaal naar buiten gekomen. Een verhaal dat zijn hele leven natuurlijk op zijn kop heeft gezet, deze Blazikowski. En nu maakt hij dit allerbelangrijkste doelpunt in zijn leven op 26-jarige leeftijd. Want dit is geen wedstrijd. Dit is veel meer dan een wedstrijd tussen Rusland en Polen. Aardsvijanden, veel erger dan Duitsland en Nederland. Hier is de hoekschop voor de Russen. Bal wordt weggekopt uit de doelmond. 1-1 de stand dus tussen Polen en Rusland in deze heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Alle ellende van voor de wedstrijd, die vechtpartijen zijn uh, een heel klein beetje gelukkig op de achtergrond uh, gedrongen. Want uh, deze wedstrijd is zeer het kijken, uh, aankijken waard. Het staat 1-1. Mooi doelpunt van Zagoyev in de eerste helft. En een beauty van Blazikowski, De speler van Borussia Dortmund in de tweede helft. Dit wordt nog een kraker van een wedstrijd. De laatste uh, 27 minuten als de Russen vanaf de rechterkant weg zijn. Bal binnen wordt maar wordt opgevangen en meteen de tegenaanval... in een heel hoog tempo via Obranjak, maar die bereikt Lewandowski niet. Het staat 1-1 na 63,5 minuut spelen bij Polen tegen Rusland. Volkomen onverwacht kondigde de Boliviaanse president Morales... vorige week een bezoek aan in ons land. Hij wilde naar het Boliviaanse paviljoen op de Floriade in Venlo... en ook nog even langs Den Haag. Een bijdrage van onze verslaggever Wilco Baum. Voor SP-leider Emile Roemer was het vandaag een spannende dag... Hij kreeg wel heel hoog bezoek. President Evo Morales van Bolivia had zichzelf bij hem op de koffie uitgenodigd. En Roemer was best een beetje zenuwachtig. Want een president ontvangen, dat is voor hem nog geen gesneden koek. Uh, dat is dus de eerste keer. Ja. Nee, het ja. Dit is, dit is natuurlijk heel bijzonder. Uh, het feit dat hij naar Nederland komt, dat is, uh, dat is op zich bijzonder. Maar dat hij dan uh, het verzoek doet via de ambassade om mij ook even te spreken... Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom wil hij u zo graag spreken, denkt u? Ja, dat... Uh... Nou, ik denk dat hij is natuurlijk een socialist En hij zal ge uh, zeker gehoord hebben van uh, via zijn ambassade dat de SP het in Nederland erg goed doet. Dat zal ongetwijfeld reden zijn om te zeggen van nou, dan wil ik die man ook eens leren kennen. Dus, uh, maar ik ga het hem zeker vragen. U staat er helemaal bij te glimmen, want u denkt stiekem... Uh, Morales wil alvast de volgende premier van Nederland ontmoeten. <laughs> nee, het gaat mij vooral om, wat, uh, om, om duidelijk te krijgen hoe het met Bolivia echt gaat. Na Roemen ging Morales naar minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken die kijkt natuurlijk niet op van een staatshoofd meer of minder. Business as usual. Het gesprek kreeg dan ook al snel een informele wending. Lekker eten bleek een raakvlak tussen de president en onze minister. De president van Bolivia is benoemd tot ambassadeur van de Wereldvoedselorganisatie... voor het propageren van produceren en eten van quinoa. Dat is zeer voedzaam en is ook een, een product dat in de duurzame landbouwontwikkeling van groot belang is. Ik heb hem bijzonder mogen plezieren met de mededeling... dat ik eh, een getig consument van quinoa ben. Sterker nog, dat ik weet dat daarover in, eh, in Huizen rozentaal prachtige gerechten worden eh, opgediend. Toen ik hem dat zei, zei was, was hij daar buitengewoon verguld mee. En ik kwam er uitgebreid op terug met nog een, een, een paar... Tips op dat punt. Dat... U hebt recepten uitgewisseld. <laughs> Zover zijn we niet gegaan. Geen recepten uitgewisseld. Maar Roosentaal bracht nog wel even de kwaliteiten van het Nederlandse bedrijfsleven in de voedingsindustrie onder de aandacht van Morales. Ik heb hem daarbij gewezen op het feit dat er, dat er een aantal Nederlandse grote ondernemingen zijn, multinationals, die absolute frontrunners op dat gebied zijn. Namelijk Unilever en DSM. En die staan echt ook bij de Verenigde Naties zeer hoog op dat punt aangeschreven. Nou, dat werd allemaal driftig genoteerd en in dank aanvaard. Natuurlijk had de president, zoals dat gaat bij officiële bezoeken, een cadeautje meegenomen voor de minister. Het is in dank aanvaard. Ik heb een, een euh, zoals het heet, een relatiegeschenk ja. gekregen met een afbeelding van de landschap in Bolivia. En of, dat, of daar achter, dat, achter die afbeelding ook coca planten schuil zouden gaan, dat heb ik niet kunnen ontdekken nog. Mag ik het hierbij laten? Ja, ja dat mag wel hoor. Dat was minister Rosentaal, liefhebber van quinoa. De meeste mensen zeggen overigens quinoa. En dus niet van coca bladeren. Voor de liefhebbers van de clip van Kate Bush, Running Up That Hill. Als u kijkt op www.radio1.nl, dan kunt u kijken in de studio. Maar krijgt u ook gratis de clip van Kate erbij. Die dus net is afgelopen. Ja. Goed, uh, Paul rusland Danny kan. Donald Sutherland uh, in de hoofdrol, als ik het wel heb in die clip. Ja, goed, het is uh, 1-1, Polen-Rusland. Het is een uh, prachtige wedstrijd om naar te kijken. En uh, Dik Advocaat heeft gewisseld. Roman Pavliuchenko is erin gekomen in plaats van uh, Kersjakov. En Pavliuchenko ging voor 14 miljoen ooit naar de Spurs. jaartje of uh, vier geleden heeft het daar niet heel erg waar kunnen maken. En speelt weer in Rusland, nu bij Lokomotiv Moskou. wedstrijd gaat op en neer. En weer is hij een beetje... De de held aan het worden hoor. Titon, de keeper van PSV. Grappig dat bij Zweden en bij Polen nu gewoon de eerste keeper, allebei PSV-keepers zijn. Er gaat ook gewisseld worden aan de kant van de Polen. Uh, klaar staat met rug nummer 18, Adrian Mirzesewski van Spoor. Hij gaat zo dadelijk in het uh, Poolse team komen, want het tempo is moordend. Heel hoog. Van de ene helft naar de andere helft. Kansen over en weer. We hebben kansen van Arsjafin onder andere gezien. En ook uh, voor Kesjakov, vlak voordat hij gewisseld werd. 1-1 de stand, nu gaat de wissel komen. Smoedig geeft nog een laatste uh, aanwijzing mee. aan die uh, man met de mooie naam Mirzjevzevski. Hij gaat zo dadelijk komen. Het staat 1-1 met nog 18 minuten te gaan tussen Polen en Rusland. Agnes Bilder, de nummer 10 van uh, het CDA. Wat ons vanavond hier uh, aan tafel is opgevallen, is dat u al bijna alle vragen gewoon antwoord heeft gegeven. Uh, <laughs> kunnen, wij, kunnen wij afspreken... Is dat, dat nieuw? Het, het, u, ja, dat, nou, dat is bijna nieuw. Uh, misschien is dat omdat u nieuw bent. Uh, kunnen wij hier nu ten overstaan van een paar honderdduizend... Radio 1 uh, Sportszomerluisteraars afspreken... dat het gedurende he uw hele politieke carrière zo blijft? Ja, ik heb niet anders gedaan tot nu toe. Dus daar uh, ga ik ook maar mee door. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, ja, ook als u vanaf uh, september in die, in die Tweede Kamer zit... die nieuwe baan die u staat te wachten, dan ook? Ja, ik zie niet uh, waarom niet. Ja, het, het, Herman en, uh, en mijzelf is dat regelmatig overkomen... van mensen die of aan de telefoon of hier aan tafel zitten... dat ze gewoon tot drie keer toe geen antwoord geven op een vraag. Oh. En eerst een uh, algemene zin... en dan vervolgens een riedel beginnen af te steken. En uh, dat is bij u nog niet het geval. Nou, daar dus ben ik niet van. <coughs> nee? Nou, we, hebben wel, we hebben wel anders we hebben wel een klein puntje van, puntje van verbetering. Ja, want, uh, Altijd welkom, hè. Ja. Nou, bij deze, daar komt je hoor. Moet, moet een beetje aan de weg timmeren met de bekendheid. En ik zat even te kijken op uw Twitterpagina... het KVK 89 <laughs> Ja, die is nog niet zo actief. Ja, ik heb de cijfers erbij: 90 volgers. Oh, 90 14, al? 14, 14 tweets. Sinds? Ah, ja, ja, sinds twee een maanden geleden. 13 april. Van ja. Wel van dit jaar toch? Van dit jaar, ja. Nee, uh, dat is een hele goede tip. Ik ga daar zeker mee aan de slag. Ja, ik denk dat het wel beter kan. Hè? Ja, dat kan absoluut beter. En als je meer twittert, nou, dan gaan ook meer mensen je volgen. Zo gaat het dan ook. Dus uh, en ik ga hem denk ik <coughs> maar ombouwen. Uh, naar een CDA... Uh... Twitter-account. Ja, toch wel? <laughs> ja, lijkt me wel handig. Uh, op, het, op het moment dat, uh, dat u in de uh, Kamer terechtkomt, wat wordt dan uh, uw specialiteit? Nou, ik hoop uh, dat ik aan de slag uh, kan met innovatie en met uh, ondernemerschap en internationalisering. Dus uh, ondernemersgerelateerde onderwerpen. Ik kom veel ondernemers uh, tegen. Mijn eigen man is een ondernemer. Sponsort overigens nog wat een mooie ACV in Assen. Uh, die heeft het goed gedaan, amateurhoofdklasse. En uh, ja, ik denk uh, dat, uh, dat ik daar gewoon heel veel affiniteit Mee heb en dat ik weet wat, uh, wat daar leeft en uh, dat we daar goede zaken voor kunnen doen. Oké, okay. dank ja, voor zijn. de komst. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Goeie reis naar huis, helemaal naar assen. Nou, zo'n mooi stukje hoor. Lekker radiootje aankomt, helemaal goed. Zo is het. Bedankt. Ja. Terwijl we hier in uh, Europa volledig gefixeerd zijn op het EK voetbal. Begint uh, vannacht in Amerika de finale van de NBA Finals, de, de, de beste basketbal profcompetitie van de wereld. It all comes down to this. Ja, de muziek klinkt lekker en de namen ook Miami Heat en Oklahoma City Thunder. Die gaan uitmaken wie de kampioen wordt van Amerika. Ronald van Dam, uh, die gaat de finale een best-of-seven-serie volgen. Ronald, wat kunnen we verwachten? Uh, een hele mooie finale. Ja, het zijn de twee beste basketballers uh, ter wereld in mijn optiek tegen elkaar. LeBron James bij de Miami Heat. Drievoudig MVP en Kevin Durant van Oklahoma City Thunder. Dat is Most de... value player, MVP. Ja, MVP, meest waardevolle speler. En de topscorer van de afgelopen drie seizoenen is Kevin Durant. Um, Oklahoma City is een uh, ja, nog heel jong team. De, de vier belangrijkste spelers zijn allemaal 23 jaar of, uh, of jonger. En allemaal via de draft. Dan kun je dus zeg maar, uh, talent kiezen uit de pool van, uh, van talenten. Zo is die ploeg opgebouwd. Tegen Miami Heat, wat natuurlijk bestaat uit het supertrio... Chris Bosch, uh, Dwayne Wade en LeBron James. Die samen hebben besloten uh, vorig jaar om in Miami te gaan uh, spelen. Vorig jaar in de finale stonden toen uh, over de knie gingen bij de Dallas Mavericks. Uh, ja, nu graag kampioen willen worden. En Oklahoma City staat er voor de eerste keer. En zijn die tussen aanleidingstekens jonkies opgewassen tegen uh, dat supertrio? Ik denk het wel. Uh, Oklahoma City is echt een heel goed team. Uh, ook nog een, uh, een jongen die van de bank afkomt. Die noemen ze de Beardman, James Harden. heeft een enorme baard. Ziet er een beetje uit als een, uh, als een moslimstrijder. Maar kan uh, waanzinnig goed basketballen. De jongens zijn Ontzettend getalenteerd. Uh, hebben San Antonio Spurs uitgeschakeld. Uh, waarvan iedereen toch wel dacht dat ze te sterk zouden zijn voor de Oklahoma City. Maar die hebben ze geklopt. En uh, ja, het is een beetje een, een sprookje. Drie jaar geleden speelden ze nog helemaal niet in Oklahoma City. Maar in Seattle in waren het de Sonics. Maar zo gaat het vaker met Amerikaanse teams als, het, als de fans niet meer komen. dan zoeken ze naar een nieuwe plek. Ook Long City had natuurlijk nog een beetje ja, de naweeën van die, van die bomaanslagen... waarbij ja, de stad toch wel een beetje in rouw werd gedompeld. Konden wel een positieve impuls gebruiken. Hebben een NBA-team binnen weten te, te loodsen. En ja, nu staat de hele stad eigenlijk achter de thunder. Ja, en uh, LeBron James is natuurlijk de grote held van de Celtics. Ik heb een, een fragmentje van hem. Laten we even lijken. Ja. 10-3 to go with 20 points. Dries to the lane! LeBron James throws it down. Miami back up by one. Again, semi transition. They've got to get their defense set so that he can't see these seams. Wat, als je dit nou hoort, uh, jij hebt het liever hiervan. Je ja, ziet het ik gebeuren, helemaal Ik heb er al helemaal zin in vannacht natuurlijk, die eerste, die eerste wedstrijd. Ja, Le LeBron James is natuurlijk toch wel het, uh, een geweldig uh, verhaal. Zond een beetje bekend als een fantastische basketballer, maar ook als, ook als een choker. Een man die op de belangrijke momenten dan toch niet thuis gaf. Nou, dat heeft hij in deze finale van de Insta Conference tegen Boston echt, uh, echt uh, daarmee afgerekend. In de wedstrijd 6 die ze moesten winnen om in de serie te blijven, scoorde hij 45 punten. Bij de rust had hij wel 30 twee ballen gemist. Hij nam de wedstrijd echt onder zijn arm, zoals ze dat zeggen. Hij scoorde at will. Heeft hij in de wedstrijd 7 uh, ook nog en daardoor staan ze nu in de, in de finale van de, van de, uh, van de NBA. Ja. Ja, uh, hij was de man die de legendarische woorden uh, uitsprak twee jaar geleden. I'm gonna take my talents to South Beach. Ik ga bij de Miami Heat uh, spelen. Is ook wel een beetje teruggekomen. Ik heb interviews met hem gelezen. Hij, uh, hij zegt, ja, ik, uh, ik was eigenlijk op mezelf ook niet echt meer. En ik moet zeggen, dit jaar, uh, ja, een andere LeBron James. En nou eens kijken of hij dat ook uh, in de finale nog door kan trekken. Ja, dan nou klaagt uh, Oranje over veel. Op en neer reizen. Uh, van Krakow <laughs> dan Krakow en dan weer terug. Maar, maar dat doen zij wel heel veel. Hè. Ze gaan kriskras door het land. Absoluut, helemaal dit jaar. We begonnen met een met de, met de staking daarna hebben ze dat seizoen eigenlijk in een, in, ja, bijna in dezelfde periode gepropt. 66 wedstrijden moeten spelen. Er zijn teams die drie avonden achter elkaar in actie kwamen. En dan niet in drie avonden in dezelfde stad. Nee, dan stap je gewoon s'avonds eventjes in het vliegtuig. Nou, je, je land, je duikt je bed in. De volgende ochtend heb je nog even tijd voor een, voor een schottraining. En uh, dan sta je alweer in de hal en uh, aan de bak. En zo gaat het avond en avond door. Hoe ja. is het met deze best of seven geregeld? Uh, ze beginnen uh, de eerste twee wedstrijden in, uh, in Oklahoma City. Dan verhuist uh, de serie voor drie wedstrijden naar uh, Miami. En dan de laatste twee wedstrijden eventueel weer in Oklahoma City. Ja. Okay. Goed. Uh, overigens, uh, vannacht nog meer NBA. Uh, dankjewel Ronald. Op Radio 1 bij Omroepen WNL tussen 2 en 6. Uh, is er de All-American Night Sports. Ja. En dan naar Polo-Rusland, denk ik. Polo-Rusland en de uh, Wissel, Constantin... Uh, nee, ik moet zeggen, Marat Ismailov... die speelt bij Sporting Club de Portugal... is erin gekomen. En helaas, vind ik dan... Alan uh, Zagoyev is... Naar de kant gehaald door Dick Advocaat. Er is ook een blessure aan de andere kant voor Eugen Polanski, de man van Mainz. Het staat 1-1. Nog uh, dik 10 minuten te gaan in deze bijzonder uh, aantrekkelijke wedstrijd. Vanwege de spanning, de druk die hierop zit. Twee landen uh, die uh, weten hoeveel druk er van de buitenwacht hierop staat. Voor de Polen is dit de belangrijkste wedstrijd uh, überhaupt. Maakt verder helemaal niet uit wat er gebeurt. Maar deze wedstrijd, als je die wint, ja, dan, dan kun je echt. Uh... Als speler uh, stoppen. Nu gaan de, de, de Polen weer weg. Die gaan lopen met de bal. En kan niet ver komen. Lewandowski heeft de bal. Moet draaien. Geeft hem naar buiten. Het schot gaat er niet in. Omdat Malafaev de bal stopt. Het staat nog altijd 1-1. Met nog 10 minuten te gaan. De Radio 1 Sportzomer top 5. Ja, hier, hier, hier, hier. Ja, we jagen de hele zomer op de mooiste sportfragmenten, zodat we aan het einde een schitterende top 5 bij elkaar hebben. We zijn ja. bijna klaar met het selecteren van de eerste Hij vijf fragmenten. Wacht, even, We moeten even aan Filemon en, en, en uh, Agnes Mulder even, oh, even uitleggen. Als er een rood lampje aan is, dan uh, is de microfoon open. Dus uh, dan uh, zit u een beetje door ons heen te praten. Dus als u uw microfoon dicht mag, dan kunnen we Herman ook verstaan. <laughs> dag, Agnes. <laughs> dag, <laughs> dag, <laughs> dag. Tot ziens. Goed, waar waren we Hoe zet ik hem uit? Ja, we waren die schitterende de top vijf fragmenten die we, die we aan het eind van deze zomer willen hebben. Ja, dag. En, maar die moeten we eerst even vullen. We moeten eerst even vijf fragmenten erin hebben. Um, vanaf morgen gaat er iedere dag eentje in en ook eentje uit. Maar we moeten het nog even vol uh, krijgen. Ja, gisteren koos Marcel Reus het vierde fragment... Uh, voor de Radio 1 Sportfragmenten top 5. Een misser van Robin van Persie. En dan Willems weer aangespeeld. Nou, die durft. Willems. De bal aan de linkerkant. Affalaai. Sneijder loopt nu het strafhoekgebied in. Aan de linkerkant. Affalaai. Die draait naar binnen. Geeft de bal weer aan Sneijder. Die er nu net de twee meter buiten staat. Die kan geschieten. We hebben er één, met Van Persie. Van Persie draait. Geeft de bal terug aan Sneijder. Laat hem net onder zijn voeten doorlopen. Het zijn van die kleine dingetjes. Of kan het alsnog? Van Persie krijgt de bal net niet mee. En Kier verdedigt uit. Ja. Uh, vandaag is Filemon Wesselink aan de beurt. Je lampje is rood, dus je kan praten, Filemon. Je hebt de, de eer om de top 5 compleet te maken. Dat is een eer. Wat welk fragment heb je uitgekozen? Ik heb uh, de blunder uitgekozen van, uh, van de Tsjechische keeper. Tsjech. Mm -hmm. uh, vond ik een uh, heftig moment. Keeper die natuurlijk alles gewonnen heeft wat er te winnen valt. En uh, echt een enorme held. Ook voor mij. En die dan, uh, ja, dat, je, dat, dat vind ik ook wel het mooie aan sport. Het kan. Altijd alle kanten op. Altijd. Je kan niet. Uh, uh, uh, de winst kan je nooit kopen. Hoe, hoe groot de belangen ook zijn. En zelfs zo'n ster-speler. Uh, daar kan het mis bij gaan. En uh, ja. ja, dat vond ik mooi. Ja, dat was uh, de enige goal voor de Grieken vanavond. Het fragment klinkt als zo. Misverstand. Oeh, wat een fout! Wat een fout van Tsjech! Oh. Wat een fout! Het is niet te geloven. De Champions League winnaar, Tsjech! Schenk. Griekenland, een doelpunt. Ja, de top 5 uh, van Fragmenten is nu compleet. Dus vanaf morgen gaat er eentje uit. En dan mag er natuurlijk ook weer eentje in. Filemon, uh, bedankt voor jouw bijdrage in ieder geval in uh, deze top 5 van Fragmenten. En hij is een vriend vanavond, dus je komt nog een keer terug. Hè? Ja, grote vriend. Leuk, grote vriend vanavond. Er is vanavond nog een andere EK aan de gang. Het Europees Kampioenschap Comedy. Comedy-kampioenstitel is in volle gang. Stand-up comedians vertegenwoordigen een Europees land... en proberen met de beste grappen in de volgende ronde te komen via een knock-out-systeem. Twee comedians komen tegen elkaar uit en het publiek bepaalt vervolgens wie er wint. Vandaag de grote finale in het Comedy Café in Amsterdam. Verslaggever Paul Keupershoek was erbij. Ik ben Dali Stankovic en ik vertegenwoordig Servië. Ik ben Max van den Burg en ik vertegenwoordig Nederland. Ik ben Omar Agadaf en ik vertegenwoordig, even denken, Marokko natuurlijk. Wij missen Arie Komen, uh, die komt later, uh, als de halve finale zowat voorbij is. Hij vertegenwoordigt Polen, wat heeft Arie Komen met Polen, weet een van jullie dat? Ja, volgens mij heeft hij, heeft hij zijn huis laten stukken. Ja, volgens mij heeft hij drie Polen thuis. is wel. Die hij de wedstrijd, dat is het. De wedstrijd die is ook tegelijkertijd bezig. Dus hij komt overvliegen als, als, als Polen zo meteen gelijk speelt. Dat is een beetje het ding. Dus wat is nou typisch ja. Servische humor? Ja. Knallen, bedreigingen. Humor? Uh, ja, uh, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Dus eigenlijk ben ik gewoon ook Hollander. Dus ik, ik mix, ik mix uh, een beetje van alles wat eigenlijk. En een typisch Marokkaanse humor, kennen we die? Ja, Marokkanen hebben humor uitgevonden. Dus uh, vandaar. Max van den Burg van Nederland. Als je je nou voorbereidt op zo'n Europees kampioenschap... om een land te vertegenwoordigen... doe je het dan anders wanneer je hier gewoon als stand-up comedian op de planken staat? Nou ja, eigenlijk niet echt. Kijk, ik ben natuurlijk Nederlander, dus ik kan in principe gewoon alles doen wat ik altijd doe. Want dat is Nederlandse huur. Geldt dat voor de Serven ook? Ja en nee, het hangt een beetje van het publiek af wat er binnen is. Dus elke avond is anders. Je kijkt elke avond wat er in het publiek zit. En daar probeer je een beetje op aan te passen. En uiteraard ook de Serviërs. Ik bedoel, wij moeten ook integreren. Mijn tegenstander vanavond is een grote vriend tegenover mij, Dali Stankovic uit Servië. Servië in Marokko. Is het een halve finale? Ja, het is een halve finale. En wat wordt de tactiek? Tactiek, ik ga gewoon zoals het Nederlandse systeem gewoon aanvallen. Zeker aanvallen en, en uh, even kijken wat... Uh... Wat? En hoe gaan de serven dat pareren? Um, wij, gaan, uh, wij, wij, wij gaan. Wij spelen heel compact en, uh, en, en gaan dan zeg maar. Uh, en, gewoon een kleine poort en dan gaan we er gewoon langs op snelheid. En dan gewoon vol in de kruising. Nee, ik denk niet. Goed. Want we zijn sneller, vriend. Jullie zijn sneller? Ja, onze nationale sport is niet voetbal. Maar zo hard rennen! Dat hard rennen van de politie, ja klopt. Oh. Ja, wat ik ga, ga proberen is mijn ego een beetje laag te houden. Hè. Dat is heel belangrijk. <laughs> ik, ik... ik ga mijn beste kwaliteit proberen te combineren. En... Ja, ik heb wel iets meer diepgang nodig dan de afgelopen dagen, vind ik zelf. Diepgang. Dus het kan zijn dat ik toch de ene grap om wisselen voor de andere. Maar dat is een discussie, daar ga ik liever nu even niet op in. Met welke ultieme grap gaan jullie het EK winnen? Ik zeg, ik ben, ik ben gewoon Joegoslaafd, dus als ik jullie was zou ik gewoon lachen. Dus zo simpel is het eigenlijk. Oh, de AK-47? <laughs> uh, uh, ah, ja, EK 47 gewoon. Ja, het bleef nog lang uh, gezellig daar in Amsterdam. Goed, de slotfase van Polen-Rusland komt er nog een winnaar, en die... Ja, wie zal het zeggen. 1-1 in de stand uh, bij uh, deze aantrekkelijke wedstrijd. Tussen twee ploegen die uh, best wel allebei willen winnen. Maar het heeft zoveel krachten gekost. Het uh, heen en weer lopen. Het, uh, de, de, de, de verdediging die constant uh, alert moest zijn. Omdat uh, de spitsen zo uh, uh, actief waren. En ik zie Dick Advocaat aan de zijkant staan. Met armen over elkaar. De kleine generaal. Hij ziet dat zijn ploeg in balbezit is. Uh, achterin. Nog uh, drie. 1,5 minuut officiële speeltijd. Er komt nog een minuutje of 3-4 bij. 1-1 de stand. Polen-Rusland. En ja, dan uh, wordt die laatste wedstrijd... met name voor de Polen heel erg belangrijk tegen Tsjechië. Balbezit voor de Russen. Die spelen even uh, rustig uh, rond. En dan uh, is het uh, afwachten of die bal inderdaad uh, bij de voorwaarts komt. Gaat naar de rechterkant. Is het uh, de invaller Ismailov die de bal naar voren heeft gespeeld. En dan uh, uh, wordt er overgenomen door de Polen aan de linker. Linkerkant. Ook weer een invaller, Mirjeszewski, die hem, eh, moeizaam terugspeelt. Maar bal blijft in Pool's balbezit. En dan eh, is Lewandowski weg aan de linkerkant. Lewandowski probeert er langs te gaan, maar wordt goed verdedigd. Het staat 1-1. Nog een kleine drie minuten te gaan bij Polen tegen Rusland. En zo 1 -1. meteen de ontknoping van die wedstrijd is het nieuws. Christian Wonenbakker. De Fiat heeft drie mensen opgepakt voor fraude met persoonsgebonden budgetten. Het zijn drie managers van een thuiszorgbureau in Almere. Ze zouden anderhalf miljoen euro in eigen zak hebben gestoken. Onder meer door te schoemelen met het aanvragen van budgetten. Ook zouden ze PGB-gelden die ze hadden ontvangen voor overleden cliënten niet hebben teruggestort.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 De Eerste Kamer blijft tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Een meerderheid zal tegen het aangepaste wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren stemmen. De Senaat ziet meer in het akkoord dat staatssecretaris Bleker sloot met religieuze organisaties. Daarin staat dat onverdoofd slachten onder strikte voorwaarden is toegestaan. En het treinkaartje blijft nog een jaar langer bestaan. Treinreizigers kunnen nog tot het najaar van 2013 een papieren kaartje kopen. Daarna kunnen ze alleen met de OV-chipkaart reizen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks het dagelijkse belletje met deze Vorm. Vooral van Michel Vorm, de tweede keeper van Oranje. En wie wint vandaag onze quiz tijd voor tijd? Maar eerst de absolute slotfase van Polen tegen Rusland. En die hard kan. Anderhalve minuut nog officiële speeltijd. 1-1 in de stand. Archivine heeft de bal gepaats. Het lijkt erop dat de Russen tevreden zijn met 1-1. Denisov heeft de bal weer breed gegeven. Gaat de bal naar de linkerkant. Kijken of er nog een kans kan komen. Maar nee, de bal, de voorzet is veel te ver. Ja, die Polen die willen nog wel hoor. De maker van het doelpunt, Blasikowski. Prachtig doelpunt, heeft balbezit. Speelt de bal naar voren. En dan uh, moeizaam gespeeld maakt Lewandowski een overtreding. Geeft een duw aan een uh, tegenstander net over de middenlijn op de helft van de Polen. Vrije trap al snel genomen, maar niet zuiver genoeg. Want de krachten zijn langzaam maar zeker weggevloeid uit beide ploegen. Wat kunnen de Polen nog? Die gaan in de aanval. Via de rechterkant is het uh, uh, per screen, per quiche, die uh, de bal naar de rechterkant speelt. Moet de voorzet komen. Die komt ook, maar net iets te ver wordt Lewandowski. Die kan hem wel binnenhouden aan de de linkerkant bij de zijlijn. Seconde tikken weg. Nog een half minuutje. Plus extra tijd bal Gaat uh, naar kijken. Braniak. Braniak bal naar buiten. Naar Blaszikowski. Terug naar Braniak. Braniak naar Lewandowski. En dan is het uh, een beetje uitspelen. Ja, uh, men is eigenlijk wel tevreden. Men wil dat ene puntje niet kwijtraken als Polen zijnde. Wordt tweede gelijke spel. Nog nooit heeft een uh, land dat uh, het uh, EK organiseerde twee vrij, uh, gelijke spelen achter elkaar gehad in de openingswedstrijden. Uh, drie minuten extra tijd zijn ingegaan. 1-1 de stand. 1-1 was ook de uitslag voor Polen tegen de Grieken. En 4-1 wonnen de Russen. De eerste wedstrijd komen dus op vier punten als het zo blijft. bal is naar voren gespeeld door de Polen... maar opgevangen achterin door de Russen. We zitten in de extra tijd. Gaat er nog een winnaar komen als de bal naar de linkerkant gaat? En er gezocht wordt de Arshavin Die heeft de bal tussen twee man in. Probeert hem door te spelen. Doet dat goed. Daar komt de mogelijkheid voor de Russen. Nee, er komt geen mogelijkheid voor de Russen. Want de bal wordt niet goed teruggelegd richting de uh, penalty stip. En dan kan Polen eruit via Lewandowski. Die uh, gaat achter de bal aan. Wordt de bal nog net weggetikt voordat uh, de Poolse uh, Duitser, want hij speelt in Dortmund, gevaarlijk kan worden. Gaat de bal over de zijlijn en mogen de Polen gaan gooien. Wat zegt Smuda tegen uh, Blasikowski, zijn aanvoerder? Dat het mooi is zo of gaan we toch voor de winst? Het zou zomaar kunnen, want uh, Polen is weer in de aanval. Over de as van het veld wordt de bal ingelezen. Bij de doelpuntenmaker bij Blasjikowski. Die speelt de bal slecht binnen door richting Lewandowski. En dan kunnen de Russen weer. Maar de Russen zijn echt uh, de weg kwijt. Want de Polen nemen het een, meteen weer over. Maar ook die pas is uh, niet echt lekker. En dan kunnen de Russen overnemen. Arshavin speelt de bal de diepte in. Is dat een goede bal? Nee, net niet. Bereikt niet. Uh... De opkomende verdediger. En dus komen de Polen er weer uit. Nog anderhalve minuut te gaan in deze wedstrijd, waar zoveel omheen hing. Vooraf de rellen tijdens de wedstrijd. Gewoon een heerlijke voetbalwedstrijd. Terwijl er nu Lewandowski op de grond ligt. En nee, het is niet Lewandowski. Het is, uh, eens even kijken, O'Branjak die daar ligt of Pischek. Het is Pichek die daar ligt. En die heeft een tikkie gekregen van uh, de nummer 10 uh, Asjavien van de Russen. En dat betekent een vrije trap nog even. Halverwege de helft van Rusland voor de Polen. In de slotminuut van deze wedstrijd. Want twee van de drie minuten extra tijd hebben we erop zitten. En dan krijgen we de vrije trap voor de Polen. Misschien de laatste mogelijkheid. Gaat alles en iedereen nog mee naar voren? De Polen willen zo graag. Gaan er nog een keertje achter staan. 60.000 man in het Nationale Stadion van Warschau. Zien dat er ook nog even een wissel gaat komen. Uh, Obranjak gaat eruit bij de Polen... en er in komt met nummer 23 Brozek. Een speler van Trabzonspoor. En uh, heel rustig, hoofdschuddend gaat hij uh, naar de kant. Die Obranjak is het er niet mee eens. Maar goed, Pavel Brozek uh, komt in ieder geval in de ploeg voor de laatste minuut. Misschien wel één actie. En wordt dat dan zijn actie. Titon, de keeper van Polen, heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. De PSV'er Hij heeft één doelpunt tegengekregen. Daar kon hij niets aan doen. Het doelpunt van uh, Zagoyev. De gelijkmaker was een beauty van het is eigenlijk wel een beetje, terwijl hij heel boos is richting de trainer. Die op Branjak. Maar de vrije trap wordt genomen. En bijna is het uh, Lewandowski die de bal binnen kan werken. Blijft de bal in de lucht. Wordt nu uitverdedigd, maar weer teruggebracht. Maar dan is het uh, de andere keeper Malaveev Die ook een uitstekende wedstrijd heeft gekiept. Die de bal in de armen heeft. En zo lijkt het erop dat het op 1-1 gaat eindigen. Want hij brengt de bal nog een keer naar voren. Malaveev. het is misschien voor de gemoederen het best dat deze eindstand op het uh, 1-1 in de groep A. Dat betekent dat de Russen aan de leiding gaan met 1 punt. De, Grieken met drie, de Tsjechen met 3 punten op de tweede plaats. En de Polen op de derde plaats met 2 punten. En de vierde plaats is voor de Grieken. Er is afgefloten door scheidsrechter Stark. Polen-Rusland beladen. Eindigt in 1-1. Ja, Mark Verhindem, uh, uh, gelijkspel terecht. Ja, ik denk het wel. Geweldige wedstrijd te zien. De Polen die echt voor zichzelf uh, uitstegen in deze wedstrijd. En hebben de Russen heel moeilijk gemaakt. En uh, vooral de laatste vijf minuten was het wel zo dat ze allebei wel vonden. Nou, 1-1 is prima. Ja. Um, uh, de volgende wedstrijd wordt voor Polen cruciaal natuurlijk nu. Ja, inderdaad. Maar goed, uh, een 1-1 tegen, tegen de Russen is een prima resultaat. Uh, ze hebben uitstekend gevoetbald. Ze zullen met heel veel zelfvertrouwen uh, naar de volgende wedstrijd uh, gaan. En, Polen, of, en de Russen ja, die zijn natuurlijk dik tevreden. Die hebben vier punten, een goed, uh, goed doelsaldo. En um, uh, die kunnen het nu ook uh, makkelijk afmaken. Ja. Je, krijg, je krijgt Polen tegen Tsjechië nu, hè? Ja. Toch? En dan uh, Rusland tegen Griekenland. Ja. Dus dan hebben de Tsjechen. Ja, het is leuk. Eigenlijk heeft niemand... Uh, nee. Niemand weet het van nee, tevoren. Je nee, het kan ij, alle dus kanten op. Iedereen moet er nog voor gaan. En dat ja. maakt het op zich ook heel leuk. Ja, voor de Grieken ook. Die hebben ook nog volop kans. Ja, de Grieken hebben nog volop kans. Maar goed, gezien het, hun spel nee, ja, uh, heb ja. ik daar weinig vertrouwen in. Dat, ja. dat is anders voor uh, de rest van uh, de deelnemers in de ad advocaat in de volgende ronde, dat, uh, die, dat, daar ja. nu je geld wel op te zetten. Advocaat uh, hm. gaat het zeker wel redden. Alhoewel we vandaag ook wel wat pijnpunten hebben gezien uh, bij de Russen. Dat was ook wel uh, goed om te zien. Uh, iedereen riep al van ja, dat... Uh, Gedood verder de uh, Europees kampioen. Dat, uh, dat moet ik ook nog maar zien. Wat ik wel heel opvallend vond, dat, dat hun aanvoerder, Asja een dramatische tweede helft uh, speelde. En ook uh, de counter inleiden waar 1-1 uiteindelijk uitkwam van de Polen. Uh, maar sterker nog, ook helemaal niks doet in, in balbezit. En, ik moet zeggen dat ik uh, toch opvallend vind dat je in de aanvoerdersband heeft gekregen. Omdat het een speler is met eigenlijk een non-persoonlijkheid. Die een heel slecht seizoen uh, achter de rug heeft. Die niet van iets is uitgeleend bij Arsenal. En uh, die ja, symptomatisch is eigenlijk uh, um, voor uh, uh, het niets doen uh, tijdens een wedstrijd. En uh, gewoon zijn man laten lopen. Is een soort protégé van uh, advocaat? Ja, het is natuurlijk een kwalitatief fantastisch speler. Misschien wel de beste die er, uh, erbij loopt. Maar het is ook een hele lui speler. Doet niets in balbezit. Of bij balverlies. En uh, hij was zeer slecht in de tweede helft. En ja, hij straalt dan ook niks uit dat hij, uh, dat hij iets extra's wil doen voor zijn team. En, als het een aanvoerder is, moet je daar altijd heel erg mee opletten, vind ik. En als je daar een verkeerde keuze in maakt... en hij wisselt een, een andere spits, uh, um, Kerzakov, hij liet hem staan, dat vond ik heel opvallend. Want hem was de slechtste man op het veld in de tweede helft. Oké. Okay. Mark, dank je wel voor uh, vanavond. Waar ga je morgenavond kijken? Uh, uh, morgen ga ik, denk ik, thuis kijken. Ja. Ja. Je zegt het alsof het een <laughs> unicum is. Uh, ja, hij is een unicum. Want normaal uh, zit ik of in het stadion of in de kroeg. <laughs> of in de studio, dat gaat natuurlijk ook nog. Ja, ik ben er het twijfelen. Maar het zal waarschijnlijk uh, thuis worden. Nou, heel veel plezier. Dankjewel, ja, dan jullie op. ook. Tot de volgende keer. Okay. Dankjewel. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. You in a bar Miss Montreal, just a flirt. Tijd voor tijd. Ja, Radio 1 is deze zomer nieuws. Sport en gezellig samen toch nog even kwissen. Heel Nederland speelt mee met tijd voor tijd. Zo merken wij op onze site radio1.nl. Iedere dag verschijnt daar een vraag. Waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. Voor vandaag was de vraag: hoeveel minuten extra tijd wordt er gespeeld bij de wedstrijd tussen Griekenland en Tsjechië? Hoeveel minuten extra tijd? Maar dat moest wel exact voorspeld worden. Namelijk eerste en tweede helft. Ja. van de eerste en de tweede helft. Het was in totaal 4 minuten en 10 seconden, oftewel 250 seconden. Niemand had het precies goed. Veel mensen hadden vier minuten voorspeld. Uh, dichtbij zat luisteraar Leon Weijers. Hij zat er twee seconden naast. Dat is knap. En gokte 248 seconden. Hij wint dat prachtig. Dat is echt een heel mooi horloge. Tijd voor tijd horloge. Ja, we hebben de presentatoren van de radio in Sportzomer ook nog uh, een pool onderling. En daar wist ook niemand het juiste antwoord. Maar wie zat er het dichtst bij? Felix Murders. Weer hij? Ja, hij zat er het dichtst bij. Weer. 252 seconden. Wel 4, en hij gaat daarmee vier op kop in het klassement. Felix, uh, ja, wil je daar ja, nu maar... mee ophouden alsjeblieft? Nou ja, goh, ik hoop jullie morgen weer te spreken, maar ik weet de vraag nog niet. Dus, uh. Nee, die ga ik zo <lacht> even vertellen. <lacht> maar misschien moet je even je handen op je oren houden. Zo. Je blijft maar winnen. Ja, uh, sorry. Doe uh, gewoon een me, keer niet mee, gewoon een dag. Uh, nee, maar dat is gewoon een kwestie van, van goede ja, inzichten. Uh, je kent de scheidsrechter Dan weet je, nou, dat is een Fransman. En die fluit altijd, gewoon uh, exact. En normaal gesproken, de eerste helft wordt meestal met een minuut verlengd... en de tweede helft met drie minuten, dat zag je net, net ook weer, in Polen-Rusland. Nou, dan doe je er een paar seconden bij, om, omdat je denkt... nou, hij zal het niet, jij moet even wachten tot die bal in het midden is... Dan kom je dus aan, aan uh, 4 minuten en 12 seconden. Ja, ik weet het niet, maar je, je, je klinkt als een expert... op het gebied van blessuretijd. Uh, nou, maar dat is, echt, dat is, nee, maar dat is, dat is ook zo. Uh, morgenavond, Nederland-West-Duitsland. Wil je weten wat... Nederland-West-Duitsland, Nederland, ah, goed zo. Felix, bedankt, het is al laat. <laughs> Tot morgen. Hij zei het echt, hè? Ja, hij, hij zei het, ik heb het gehoord. Ja. Ja, uh, uh, lang geleden. Hey, laat la eens la la dan maar even naar de vraag, Felix. Want uh, de nieuwe ja. vraag in Tijd ja. voor ja. Tijd is... Het gaat altijd een vraag over tijd dus. Uh, de tijd die we willen weten gaat weer over voetbal Nederland, Duitsland. In welke minuut heeft de Duitse keeper de bal voor de derde keer in zijn handen? Duitse Duitse keeperbal derde keer in zijn handen. Meedoen kan tot morgenmiddag zes uur op radio1.nl. Even naar Edwin Ko Nee. Dit is de Radio 1 Sport. Oké, okay, we zeggen. Ja Edwin, daar ben je. Dit is de tune van de voetbalvrouwen, maar deze moet even wachten. Want wij zijn natuurlijk benieuwd naar de situatie in Warschau... Hoe ja. is het momenteel na nou, die wedstrijd? Iedereen hield zijn hard vast, maar die 1-1 die komt goed uit, denk ik. Uh, nou, ik denk dat die 1-1 een heel mooi uh, resultaat is. Het stadion loopt uh, langzaam leeg. Uh, nou ja, langzaam. Ik zie al hele stromen inmiddels over die, brug, uh, over die brug heen lopen waar het uh, net voorafgaand aan de wedstrijd uh, misging. We hebben het gehoord, er is even licht gewonnen, 60 arrestaties. Uh, je merkt dan alles dat uh, politie er alles aan gelegen is om dat niet uh, weer te laten escaleren. Dus uh, zag ik in de hele ring rond op het stadion er net al uh, weer ontzettend veel uh, mobiele eenheid. Politie te paard ook lopen, politie met honden. Uh, kortom weer een enorme politiemacht op de been. Uh, als ik zo kijk wat er nu over die brug gaat, ja, dat zijn allemaal uh, de normale voetbalsupporters uh, zal ik maar zeggen. En uh, die lopen allemaal met een gemakkie en uh, heel tevreden en, uh, en positief. Over die brug heen. Uh, de vraag is natuurlijk wat uh, die harde kern, wat die uh, extreme supporters, die Hoedigers uh, gaan doen. of die nog van zich uh, doen spreken vandaag. of uh, dat het toch echt blijft met die escalaties voorafgaand aan de wedstrijd. Heb je in het stadion uh, uh, iets gemerkt van problemen. of was het in het stadion allemaal Pijs en vree? Uh, volgens mij was het in het stadion Pijs en vree. Uh, de, de Polen waren duidelijk in de meerderheid. En uh, je merkte wel aan alles dat, uh, dat de scheerbal een beetje opgefokt was. Hè, dus dat. Uh, de Poolse supporters die waren er erg op verbrand om een mooi resultaat tegen de Russen te boeken. En die stonden echt uh, luidkies en uh, uh, ja, overduidelijk achter hun team. Maar goed, uh, daar is niks mis mee. Dus het was een behoorlijk zinderende uh, en ook wel wat opgefokte sfeer. Uh, ik heb één ding gezien dat de Vuurwerk op het veld uh, terecht kwam. Uh, maar ja, goed, dat was snel opgelost. Dus uh, als het daarbij bleef, dan, uh, dan, dan mocht het verder geen naam hebben. Dus ik denk dat de vrees met name gericht is op wat er na afloop van de wedstrijd buiten gaat gebeuren. Uh, zoals gezegd, het is uh, nu donker inmiddels in Warschau. Uh, dat was natuurlijk de vrees van de politie, van de autoriteit. Als donker is, ja, dan kan er nog sneller wellicht iets gebeuren. Dan uh, heb je niet alles in de smiezen. Dus uh, ja, daar zijn ze misschien toch een beetje beducht voor. Maar goed, aan de andere kant, met de politiemacht die ze ook nu weer op de benen hebben, hebben ze het misschien nu wel onder controle. Oké, okay, dankjewel Edwin Cornelissen vanuit Warschau. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voetbalvrouwen. Ja, we gaan weer even bellen met uh, Daisy. Daisy Vorm, mogen we misschien wel zeggen. Uh, vrouw van tweede keeper en vorm. Daisy nog niet, hè? Nog niet. Goedenavond. Goedenavond. Zo... Nee, jullie zijn nog niet getrouwd, toch? Nee, nog niet. Nee, wanneer gaan jullie trouwen eigenlijk? Ik hoop heel snel. <laughs> Dat dacht ik Ik al. ben nog even wachten. Ja, ja, heb je nog niet gevraagd? Nee, ik ben het niet gevraagd. nee. nee. Nou, maar ja, het zit er wel aan te komen, we hebben het er wel over gehad. Dus ik denk wel dat het er aan zit te komen, maar ik ben nog niet gevraagd. Ja, dat is wel een nadeel. Dan moet je dat helemaal gaan zitten plannen, volgens mij. Om te zorgen dat iedereen kan komen. Ja, inderdaad. En zo goed zijn we niet in het plannen. Oh, dat nog. Oh gosh. Ja, dat hebben we gemerkt twee jaar geleden toen hij terug moest uit Zuid-Afrika over ja, plannen daarom. Gesproken. Voor je eerste kindje. Er gaan, er gaan geruchten trouwens dat Javi, want dat, zo heet hij, dat hij morgen twee wordt. Is dat, is dat juist? Klopt. Ja, morgen is het de grote dag en papa is er niet. Ja. Dus het is echt uh, ja, een beetje zonder eigenlijk, maar zit... uh, we maken er toch een leuke dag van. Je zit nu in Malaga. Hoe ga je dat dan aanpakken? Ja, ik heb vandaag uh, heel de kamer gefuseerd. Mijn uh, moeder is uh, met hem naar het strand gegaan en toen hij terugkwam, hingen er allemaal slingers met ballonnen. Ze was helemaal onder de indruk al en uh, de cadeautjes staan al ingepakt. Morgen lekker taart eten. Ja, hij heeft thuis eigenlijk al zijn cadeautje gehad. Oh. Dat was uh, een, um, een mooie tractor. Hij houdt heel erg van buiten zijn. En uh, bij opa en oma is hij uh, op de boerderij. Dus heeft hij een uh, bestuurbare tractor waar hij zelf in kan zitten. Hij is helemaal verliefd erop. En uh, vandaag hebben we wat kleine cadeautjes gehaald. Voor op het strand, uh, waar hij lekker mee kan spelen. Ja, maar het grootste cadeau zou natuurlijk zijn als zijn vader even kon komen, hè? Inderdaad, ja. ja dit ja. klinkt echt als een surprise. Doe de deur maar open en kijk maar op de stoep. Maar helaas, <laughs> <laughs> zoveel ver het niet. Uh, heb je contact met Michel gehad vandaag? Ja, ja, hij baalt er ook echt heel erg van nu, uh, nu de dag zover is. En dat hij er niet bij kan zijn. Maar ja, we, ja, we wisten het. Hij heeft uh, vandaag wel een uh, pittige training erop zitten in de uh, warmte. Dat is heel benauwd, zei hij. Ja. En uh, heel veel muggen. Heel veel ongedierte. Oh. Dus uh, het was allemaal een beetje lastig-lastig, wat ik eruit begreep. En uh, ja, sowieso door de warmte is het natuurlijk lastig. Maar als je dan heel erg last van lucht hebt, dan helemaal. Ja, dat lijkt me inderdaad vervelend. Hoe, uh, hoe, hoe gaan ze daarmee om? Zit er, bijvoorbeeld wel een, er zit toch wel een airco op de kamer, mag ik hopen? Ze slapen toch wel goed? Ja, op de kamer wel. <lacht> Jawel, dat zou echt wel niet zijn. Alleen uh, onder de training hebben ze er echt veel last van gehad. Dus dat is wel echt, uh, echt balen. Ja, van muggen naar vliegen, dat moet ook weer gebeuren. Michel uh, moet morgen ook weer uit het vliegtuig. Vind je dat is vervelend? Uh, nee, hij vindt het nee. Ik heb hem daar nog niet echt over klagen. Alleen, ja, nu is het wel uh, natuurlijk van warmte naar kou. In Polen is het toch wat anders, denk ik. Het is echt van 33 graden naar, uh, naar 19. Dus ik denk dat die omslag elke keer wat minder is. Hmm. Zeg even wat we nog wilden weten. Heeft Michel bepaalde uh, uh, rituelen voor een wedstrijd? Is hij bijgelovig? Uh, niet echt bijgelovig. Hij heeft wel zijn dingetjes uh, waarmee hij s'morgens begint. Uh, op tijd eten, daarna douchen, daarna rustig op zijn gemakse kleding pakken. En uh, ja, ik hou mijn zoontje die dag altijd bezig van de wedstrijd. Nu hoeft dat natuurlijk niet. Maar echt bijgelovig is hij niet. Ah. Nee, hij heeft geen uh, speciale dingetjes. Uh, waar gaan jullie morgen kijken eigenlijk, Nederland-Duitsland? We gaan in de grote zaal hier in het hotel kijken. Dus um, daar is gewoon uh, alles georganiseerd uh, voor morgen. Je zit ook heel veel Duitsers in het hotel. Leuk. Ach, dus Het is echt uh, heel erg balend echt. Jij weer. Maar we gaan gewoon springen hoor. Wat ga je doen? Oh, je gaat springen. springen. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik voel ook nog steeds de positieve uitkomst, dus... Uh... <laughs> ja, ja, ja, nou ja, goed. Ga je wel in het oranje zitten? Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, goed. Ja, helemaal gekleed in oranje, hoor. Nou, wil allemaal. Trek gewoon een paar Nederlanders morgen vanaf het strandje. ook je jou het schelen? Ja, dat doe ik sowieso. Ja. <laughs> nou, fijne verjaardag morgen. Ja, gaat helemaal lukken. En dan bellen we jou uh, morgenavond rond deze tijd uh, weer even. Is net afgelopen. En we duimen dat het allemaal goed gaat morgen. Ja, we hopen het echt. Nee, is goed. Dan spreek ik jullie morgen weer. Ja, en app ook uh, Michel namens ons, hè. Veel succes. Ja, tuurlijk. Ga ik doen. Oké. Okay. Dag Daisy. Oké, okay, doei doei. Doei doei. De dag uh, gaan we nog een keer doornemen, Herman. Uh, ja. Daar hebben we altijd een, uh, een speciaal riedeltje voor. Omdat het zo mooi is om uh, rond deze tijd nog even terug te kijken... op de afgelopen mooie dag. En het is gewoon drie uit vier geworden. Het is opnieuw Peter Sagan, de jonge Slovaak, de man die eigenlijk alles kan. Hij kan uh, redelijk goed bergop rijden, hij kan geweldig uh, sprinten. Het is echt een renner voor uh, de toekomst, maar hij maakt het nu al uh, waar in dit jaar. Want hij wint gewoon zijn derde etappe in deze Ronde van Zwitserland. みんな ook dat de spanning al uit de wedstrijd verdwenen is. Want Pilo maakt de uh, tweede al voor uh, Tsjechië. Geen hoofdrol, in elk geval voor de verdediging. En voor doelman Chalkiakas. Want het is Gebre Selassie die doorkomt aan de rechterkant. Goede bal hem gegeven vanaf het middenveld. Komt bij de achterlijn, rechterkant. Trekt terug. De Griekse doelman kan hem half raken. En uh, dan is daar razendsnel Pilo. gaat Pilo die uh, zijn voet tegen de bal kan zetten. En de tweede voor Tsjechië kan binnen tikken. En zo uh, ja, staat uh, Griekenland... Wel heel snel de 2-0 achterstand, maar Tsjechië gedreven, als ze aan deze wedstrijd zijn begonnen, verdienen deze voorsprong. Nee, nee, nee, en wel, nee, en En dat is het einde daar. Ja, is het toch niet zo heel spannend meer geworden als dat je zou vermoeden en winnen de Tsjechië uiteindelijk deze wedstrijd toch met twee. Just, just, a, second. just a second, Sorry, sorry. We are getting press conference, not interview. So give a to a Ik heb het niet even gezegd. Ik ook niet. Nou, ah, is dat nou op blauwe doelbal. Je mag van mij nog een vraag stellen. Hoor. Ik stel nog geen vraag. De mars komt in beweging. Er wordt vuurwerk weggegooid, ook richting de ME'ers. En dan, op goed support, nu met elkaar op de vuist gaan. Om hem te rennen. Een minuutje bezig, 0-0 de stand. En uh, bij de volksliederen. Een streamend fluitconcert tijdens het Russische Volkslied. Ja, afgekeurd doelpunt voor de Polen. Het was Polanski die inderdaad buiten buitenspel stond. En uh, dus terecht afgekeurd het doelpunt. 0-0, 19,5 minuut gespeeld. Stojan Rondo 6-stukwap op Arzabin. Gwavel goal! Voor de Russen. De doelpuntenmaker is Alan Zagojev. Zijn derde. Dit uh, toernooi alweer. Hij scoorde twee tegen Tsjechië. En nu dus zijn derde. Het uh, Rusland van uh, onze grote vriend. Dick advocaat komt op voorsprong. En uh, een gedeelte van het stadion is blij. De ander in uh, rouw gedompeld. Maar het is uh, 1-0 voor de Russen. Uh, uh, uh,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 Beladen, eindigt in 1 -1. Het doet mij niks uh, dat het niet tegen Duitsland is uh, of, of dat het uh, tegen een andere uh, grote proef was geweest. Het is een mooie wedstrijd waar veel op het spel staat en uh, daar heb ik zin in. Dat is de dinsdag van de Sportzomer vandaag. Maar de dag is natuurlijk nog niet afgelopen zometeen met het oog op morgen. Precenteerd door Mieke van der Wij. Mieke, wat zit erin? Nou, er zit natuurlijk een heleboel in. Maar wat uh, heel leuk is, is dat wij de uitvinder van Bluetooth uh, hebben. Oh. In de studio? Uh, in de studio. Oh. Leuk. Uh, nee, niet in de studio. Ik heb hem aan de lijn. Hij, hij is op weg naar uh, Kopenhagen. Oh. Want hij is eindelijk genomineerd voor de Europese uh, uitvindersprijs. Terwijl hij dat uh, Bluetooth al in 1994 eigenlijk heeft uh, uitgevonden. Oh, wat is het voor man? Ja, het is gewoon een hele laconieke uh, man volgens mij. Ja, uh, dat moet ik dan nog even zien. Maar je, is hij er de rijk, is je de rijk mee geworden, vraag ik me nee. dan. Nee, ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk een vraag die bij een heel veel mensen opkomt. En hey, is hij helemaal niet de rijk? Van, oh, Dat weet ik al wel, want dat heb ik al wel gelezen. Uh, want hij was gewoon in dienst van Ericsson. En uh, hij heeft dat uh, ontwikkeld. Uh, dat is waarschijnlijk ook niet van de ene op de andere dag gegaan. En hij was dus gewoon in dienst van, de, van die company. En uh, hij heeft daar dus verder uh, niet echt de revenuen van geplukt. Het is me frustrerend dat je dan de hele wereld ziet bluetooth. Dat je er niks van krijgt. Dat ja. echt Bizar, echt bizar. Even snel nog, nog iets wat erin zit. Ja, uh, wat misschien ook aardig is... is er iemand die heeft een, een, boek, een boek geschreven... Uh, en die zegt... je moet zo snel mogelijk hypotheek, uh, oh. moet je hypotheek aflossen. Dat moet je gewoon echt... Uh, als het kan binnen, binnen tien jaar Maar doen. moet daar eerst geld je voor moet lenen. Jezelf, je moet jezelf bevrijden uit de <laughs> klauwen van de banken... en die gaat de, de lof zingen van het uh, hypotheekvrije nou, leven. Dat nou. gaat het onmiddellijk doen. Morgen om tien uur. Willemijn Veenhoven, Thijs van de Brink. Goedenavond.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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Lees nu de nieuwe avonturen van de buurvrouw From Hel: Meer phoenix vrouwen van Naima El Bezas. Meer phoenix vrouwen nu ook in uw Libris-boekhandel. Nu bij u in de supermarkt. Kipfilet.